Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het geweld in Syrië is niet de komst van de waarnemers van de Arabische Liga, dat zegt een topman van de VN. En baseert zijn oordeel op rapportages van mensenrechtengroepen die aangeven dat het geweld juist is toegenomen. De Syrische president Assad zei vandaag in een tv-toespraak dat hij het verzet zal vernietigen.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 De bekerwedstrijd tussen Ajax en AZ werd op 21 december gestaakt, nadat AZ, Doelman en Esteban was aangevallen door een Ajax-hooligan. De wedstrijd wordt volgende week donderdag overgespeeld. Het weer vannacht bewolkt en overwegend droog, minima rond 6 graden. Morgen opnieuw veel bewolking, dan wordt het een graad of 9. Dit was het NOS-journaal.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 I've got to let you know I've got to let you know But now the time is A my heart the be van antwoord ook op tv. C F tekst tv op kanaal 45. 45. Ik ben altijd de schouder.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 Ik dacht Jim het aardig was, ik dacht die dikker uit de jury was en bijna nog steeds. And by the most days, by boss you vibration, recommendation. the nation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 Sometimes when I wake up and I'm wondering how my life would have been if I didn't say I get a little stressed out every now and then The problem's coming, the problems go when I'm around here Blessed in the morning, blessed in the evening.